Onder de slachtoffers is het hoofd van de politie. Het Duitse blad Der Spiegel heeft horen gekregen... dat er ook twee Duitse militairen zijn omgekomen... en een Duitse generaal zou gewond zijn. Op het moment van de aanslag was er een bijeenkomst gaande... van topfiguren van de politie en het lokale bestuur. De zelfmoordenaar zou een politieuniform hebben gedragen. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en kans op regen. Morgen opnieuw veel bewolking. In het noorden mogelijk een bui.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 Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, het is de avond van de Champions League finale Manchester United Barcelona. We gaan het er natuurlijk uitgebreid over hebben straks. Vanaf 8 uur schuift Tony Bruins slot aan. In 1992 won hij op Wembley met Ronald Koeman de beker met de grote horen. Hij was toen de assistent van Johan Cruijff. Verder, uh, voor het zover is, uh, hopen we u te kunnen zeggen... hoe het gaat met de Russe, Russen, Roland Garros. Daar staat het punt van uh, beginnen, zometeen meer daarover. Ze speelt tegen de Russische Kirilenko. Verder dit uur een terugblik op de beslissing... in de mannenhockeycompetitie. We kijken naar de play-offs bij het basketbal. Het zeilen in medemblik en het kogelstoten in het centrum van Engelo.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 Gold van Spendor Ballet. ik plaat hem lekker hard in de auto even aan te zitten. We gaan uh, naar uh, Parijs, want uh, Randstad Rus staat uh, wellicht op het uh, punt van beginnen. Mark Brasser, klopt dat? Ja, dat klopt, Roberts. Inderdaad. Zo'n uh, tien minuten geleden, kwartiertje geleden, kwam Arantzka-Rus de baan op. Baan 1. Mooie baan op Roland Garros. Dat, dat ronde, mensen die er wel eens geweest zijn, die, die weten dat dat ronde kleine stadionnetje... een heerlijk knus stadionnetje mooi om in te spelen voor, uh, voor Rus. Het wachten was even op haar tegenstandster, Maria Kirilenko. Die liet even op zich wachten. Na zo'n vijf minuten kwam zij ook. Inspelen zit er inmiddels op bij de speelsters op het bankje. Even nog een slokje water. Even de handdoek pakken. De schoenen nog eventjes vastmaken. Veel Nederland Nederlanders uh, op uh, baan 1. Mooi om te zien. Veel oranje. Dat zal Arans uh, Rus uh, in ieder geval een hoop, uh, hoop steun geven. Ja, en kijken, uh, kijken wat het wordt, Robert. Heeft ze een kans? Ja, ja kans. altijd natuurlijk. Kans heb je altijd. Op papier? Inderdaad, dat zeggen. Ja, op papier. Uh, ja, nou ja, goed. Het vrouwen toernooi tot nu toe is natuurlijk heel... Uh, ja, staat bol van de verrassingen. Uh, afgelopen maanden, zeg maar. Of afgelopen weken moet ik zeggen. Als je kijkt naar, naar de gravel toernooien. En wie daar gewonnen heeft, was het ook steeds een ander. Er is eigenlijk niet één speelster die het gravel seizoen, nee, ja. zeg maar, domineert. En... Uh, ja, als, als Kirilenko misschien ook gewoon een wat minder dag heeft... en als Rus gewoon haar eigen spel kan spelen... goed serveert, de voorhand in stelling kan brengen... en tactisch ook goed speelt, wat ze deed tegen Kim Kleisters ja, dan heeft ze zeker een kans. Moeilijk, moeilijk wordt het natuurlijk wel, want ik bedoel, die Kirilenko is wel... een meisje dat daar zevende Roland Garros gaat spelen... vorig jaar in de vierde ronde stond... en eigenlijk tijdens alle Grand Slam toernooien... ja, minimaal altijd wel de derde ronde haalt. Top 20 heeft ze gestaan, dus het is, het is echt wel een, een, een speelster die wat kan. Dus, dus moeilijk wordt het, maar goed, kans heeft ze altijd. Goed, we gaan het volgen. Even naar eerder vandaag. Uh, Nadal, Djokovic. Ja, het was een mooie dag, Robert, inderdaad. Om maar met Djokovic te beginnen, inderdaad. Hij speelde in een partij die gisteravond afgebroken werd vanwege de invallende duisternis. Een partij tegen Juan Martin Del Potro. 6-3 eerste set voor Djokovic, 6-3 tweede voor Del Potro. Toen, toen stopten ze ermee. Beide speelsters die wilden er toen ook eigenlijk wel mee stoppen. En uh, de partij werd vandaag hervat. Er werd, werd veel van verwacht. Uh, het viel eigenlijk een beetje tegen. Uh, Del Potro kreeg in de, in de derde set kansen om Djokovic te breken. Hij deed dat niet. En, en vanaf dat moment, na die twee uh, ja, verspeelde breakpoints, ging het eigenlijk bergafwaarts met uh, de Argentijnen. Hij verloor de derde set met uh, 6-3. Ja, in de vierde set kwam hij er eigenlijk niet meer aan. kwam al snel een dubbele break achter. Maakte heel veel fouten. Gewoon Martín Del Potro in die vierde set. En verloor die vierde set uiteindelijk met 6-2. Dus uh, Novak Djokovic heeft uh, op weg naar misschien wel uh, de titel op uh, Roland Garros heeft hij een, een, ja, een lastig hobbel heeft hij, uh, heeft hij genomen in de derde ronde. Want ik bedoel, ja, tegen Del Potro spelen in de derde ronde. Dat is een, dat is een pittige opgave. Ja, ja. Nadal noemde inderdaad wel even. Ja. Ik ga maar even door. Nadal ja, inderdaad, die had, die had, die had het een stuk makkelijker. Uh, die speelde tegen Antonio Vejic. Dat is een, een Kroaat. Een jongen die 227-stel op de wereldranglijst staat. Komt uit het kwalificatietoernooi. Nadal eerste twee wedstrijden nog niet heel erg overtuigend. Dit was een lekkere tegenstander voor hem. Je zag ook dat Nadal, ja, die eigenlijk de afgelopen wedstrijden... Zeg maar, ver achter de baseline ging staan, een beetje verdedigend speelde... dat hij eindelijk weer eens op de baseline stond te tennis en in de bal kwam... En af en naar voren naar voren speelde en uh, hij kreeg de kans natuurlijk ook van die veetje want dat is een jongen ja die, die kan natuurlijk nadal uh, niet echt moeilijk maken dat dat dat, dat was de dat was gewoon op voorhand niet werd dat niet verwacht mm. en uh, nadal heel erg makkelijk door andy murray hebben we ook gezien speelde tegen uh, michael berrer vrij makkelijke overwinning ook van, uh, van andy murray ook in, in straight sets dus ja djokovic door nadal door murray door uh, robin seudeling staat op dit moment uh, staat nog te spelen dat is natuurlijk een speler ook tot uh, uh, top 5 dus het is uh, afgezien van Nadal komt iedereen eigenlijk dat vandaag wel, wel in actie bij de mannen. Ja, en Murray zelfs met een enkel uh, blusje, dus, dat is helemaal knap. Ja, dat, dat, dat, is, dat is inderdaad knap. Ja. Ja. Even, ja. Naar, uh, even naar Rus. Ik hoorde uh, net 15:30 horen. Ja, het, al is, net. Het, is, het is inmiddels uh, 30 gelijk. Rus, uh, Rus begint uh, met serveren. Uh, belangrijk natuurlijk die eerste games, uh, kijken hoe ze die uh, doorkomt. Het is voor Rus sowieso, wat ik net al zei, belangrijk om, om die service gewoon vanaf het begin uh, uh, uh, goed te spelen. Uh, misschien wat, wat makkelijke punten binnen te halen. Uh, de Kirilenko, ik heb eens eventjes uh, in haar biografie. Gekeken. Het is ook een meisje dat goed kan dubbelen. Dus ook de, de, de follies wel kan slaan. Uh, ja, het wordt het, er is nog niet zo heel veel over te zeggen. De eerste service van de, Van Rus op 30 gelijk, uh, die, die mist ze. Ja, ze moet die eerste service games zeg maar, moet ze gewoon door. Gewoon zorgen dat ze goed in de partij komt. Ja, en dan heeft ze kansen. Ze komt nu op 34 trouwens. Ja. Overigens, um, zij heeft nu natuurlijk van een, een topspeelster gewonnen. Dus op papier zou je zeggen, als deze partij toekomt, zou ze een end kunnen komen? Ja, dat, nee, inderdaad. Dat is, dat, is, dat is inderdaad waar. Ja, het, is, het is een beetje een, een, een, een grabbelton, een tombola. Een beetje, dat, dat, dat het vrouwen nu de nummers 1 en 2 weg zijn... Ligt het schema redelijk open? Er zitten natuurlijk nog wel genoeg hooggeplaatste speelsters in hoor. Ik bedoel, Asarenka zit er nog in, dat is de nummer 4. Mijn favoriet, Petra Kvitova, de winnaar van het toernooi van Madrid onlangs. De nummer 9, Nali bijvoorbeeld, de nummer 6. Maria Sharapova, vlak ook haar niet uit. Zij heeft ook een groot toernooi gewonnen in aanloop naar Roland Garros. Dus er zitten nog voldoende speelsters in hoor. Het is niet zo dat Rus eventjes heel erg makkelijk doorloopt naar de kwartfinale of naar de halve finale. Zeker niet. En deze Kirillenko is gewoon ook een speelster die al in de top 20 heeft gestaan. Dus ook een topspeelster. Het is inmiddels uh, 40 gelijk. Ja, waar was je de opvinding nou over? Ja, er, er, was, er was een bal. werd, werd eerst ingegeven. Een punt naar rust. Toen kwam uh, scheidsrechter van de stoel. Die gaf hem toch uit. Nou, dat was een beetje... Weet je onduidelijk hoe dat nog ging. Maar goed, inmiddels, uh, inmiddels 40 gelijk. Een wilde klap nu van uh, Kiri Lenko met de voorrend. Het is wel mooi dat als Kirilenko, zoals in dit geval, de fout maakt. Je hoort het misschien, Robert, aan het applaus. Dat zijn dan de Nederlanders die elk punt van Rus met gejuich begroeten. Dus ja, dat is mooi. Mooi om te zien. Zullen we dit ene puntje nog even meenemen? Zullen we dat nog eventjes doen? Ja, kan wel eventjes. Russe veer neemt veel tijd voor die eerste service. Geconcentreerd eerste service die in deze game nog niet heel erg goed doorkomt. Nu wel goede een beetje return van en Een wilde klap van Rus die die voorrent helemaal mist. En zo wordt het weer verder gelijk. Een moeilijk en lastig openingsgame voor, uh, voor Aranskarus. Goed, we zijn benieuwd hoe het afloopt. Watch it. Please, please. Some people say that I'm too open Say yeah, It's not good to let them know Everything about me and They say One day they'll will use every little thing Against me But I don't mind Maybe they're right That's just how it is And I got nothing to hide I live my life yeah. The way I want I got nothing to hide, nothing at all. Life is not a fairy tale. They should know that life is real. I live my life hey. the way I want. I got nothing to hide, nothing Example, the youth is watching, police policing, snitches copping, please, please, please, James Brown, it's all I know, I'm supposed to change now, wanna be, gonna be, swan to be an OG, nobody told me, pigs can't control me, the streets is mean, add water, or a little a bit, bit of, of gasoline. gasoline, start a war, get killed to get rich, I pray that the soldiers don't get hit, my pops was in Vietnam, he ain't get shit, it's real in the field, that's what the real is, baby girl, tell me what, what the deal, deal? is. Mi apiayo. I.O. en Snoop Dogg en Life is Real 17 over 7. Maar ik wil even weten hoe die eerste game is afgelopen. Ja, niet goed voor Aranska Rus. Je kan zeggen dat Maria Kirilenko het eerste tikje heeft uitgedeeld. De Russin kreeg in die openingse service game van Rus twee breakpoints. Na nou, de eerste werkte Rus nog weg, maar de tweede was het wel raak. Ja, Rus die overduidelijk nog een beetje, een beetje zoekend is. Af en toe wat rare, wat rare afzwaaiers produceert. Goed, je kan er natuurlijk nog niet heel veel over zeggen... maar het is lekker als je zo'n eerste service game wint. Ook omdat je dan in de set, als je die service game blijft winnen... gewoon steeds een game voorloopt. En je tegenstander maar moet proberen om, om hè, terug te komen, om gelijk te maken... Dan moet ik aan de andere kant er ook wel bij zeggen dat breaks in het vrouwentennis, uh, hè, de service is wel belangrijk, maar niet zo belangrijk als bij de mannen. Het gaat bij de vrouwen veel meer ook om de return en, en hoe je in de rally komt. Dus de 1-0 achterstand voor rust zegt nog niet zo heel erg veel. Een klein tikje is het wel. De Nederlander Jelle van Gorkem is tweede geworden bij de wereldbekerwedstrijden BMX in Papendal. Het was de eerste officiële wedstrijd op de baan, die je kunt zien als een prototype van de baan waarop volgend jaar de Olympische Spelen in Londen plaatsvinden. Van Gorkem moest alleen de Nieuw-Zeelander Mark Willers in de finale voor laten gaan. Sebastian Timmerman doet verslag. Het meest gehoorde geluid vandaag bij de wereldbekerwedstrijden in Papendal was. Het publiek zag veel valpartijen. Ook van de Nederlander Raymond van der Biesen in de eerste ronde. Met een gebroken stuur in de hand geeft hij even later uitleg. Ik was in één keer mijn stuur gewoon kwijt. Dus ik, uh, ja, ik, voor mijn gevoel was ik gewoon goed aan het fietsen. En in één keer leek uh, wel alsof ik mijn stuur uh, ja, eigenlijk verloor. Dus... Uh, Dat is de schade. Uh, nou ja, mijn kin is goed kapot, is net gehecht. Voor mijn gevoel uh, ja, doen mijn kaakkopjes aan beide kanten gewoon heel erg zeer. En uh, ik heb mijn kaak al een keer eerder gebroken gehad... En ja, goed, ze hebben het nou gehecht. En, uh, ze zeggen dat het verder niet, uh, niet gebroken is. staat recht, dat zeggen ze. Maar voor mijn gevoel uh, is het allemaal wel heel gevoelig. K-kopjes, dus... Heel veel valpartijen uh, vandaag. Dat hoort ook wel een beetje bij de sport natuurlijk, aan de ene kant. Maar is deze baan misschien net op of over de grens? Nou ja, ik vind uh, deze baan wel redelijk... Uh, ja, redelijk de grens wel, ja. Ik bedoel, uh, wij zijn ook maar mensen. En uh, ja, het moet allemaal wel reëel blijven natuurlijk. Zou uh, men toch de baan moeten aanpassen voor volgend jaar, voor Londen? Nou ja, voor mij, uh, voor mij mogen ze me wel ietsje zever maken. Dus ja, een tikkeltje minder extreem zou, uh, zou voor de wedstrijd denk ik uh, wel mooier zijn. Want ja, iedereen rijdt gewoon op de grens en iedereen doet zijn best. En als dan de bult ook nog soms in sommige gevallen te moeilijk zijn... Ja, dan, dan gaat het wel eens gefout. En uh, ja, het is, het is gewoon zeer extreem. Ze willen ons uh, niveau opkrikken en ja... Goed, dat hebben ze nou gedaan, maar ik vind het, uh, wat mij betreft, zou ze me wel iets, ja, iets, iets, iets ietsje simpeler mogen maken. Gewoon om de wedstrijd mooier uh, te maken eigenlijk. Mooie wedstrijden kregen we uiteindelijk zeker in Papendal. Mede dankzij. De 20-jarige Jelle van, van Gorkem, die prima reed en als enige Nederlander in de finale kwam. Van Gorkum lag na de eerste bocht op de vierde plaats. Maar knokt zich uiteindelijk toch nog terug naar een mooie tweede positie. En dus is hij tevreden. Ja, uiteindelijk wel. Natuurlijk uh, had je hier willen winnen en ik zat er dichtbij. Maar uh, ja, goed, gisteren een winning, nu tweede. Uiteindelijk ben ik tevreden. Hoe liep die finale? Je vertrok zeg maar, als tweede van links. Dat is op zich een goede positie. Ja, dat is een goede uitgangspositie. en ik, uh, Dat was eigenlijk mijn favoriete plek. Ik zei van tevoren tegen mijn coach van... Uh, eigenlijk wil ik niet op één staan. En ik mocht eens tweede kiezen. Ik stond op twee en dat was eigenlijk een... Uh, Ideale, ideale uitgangspositie voor mij. En, uh, ja, ik dacht dat ik, uh, dat ik er goed tussen zat. En toen kreeg ik twee ellebogen van links en van rechts. En, uh, ja, dan, dan loop je een beetje achter de feiten aan. En op het tweede stuk kon ik mijn eigen lijn rijden. En, uh, ja, toen kwam ik er toch nog uh, van 4 naar 2. Uh, ja. Aan het einde van het weekend, uh, dat ook gekenmerkt werd door heel veel valpartijen. Is de baan te? Uh, te wat? Te tricky. Nou, het uh, geeft wel aan dat, uh, dat het niveau van de rijders... Uh, omhoog is gegaan en de banen die moeten mee. En misschien omdat de wind nou uh, een factor was, is, is de baan misschien iets te. Maar, uh... En normaal gesproken, als de goede omstandigheden waren, denk ik van niet. Maar uh, ja, dat is altijd achteraf, dat weten we niet. Want de wind was er vandaag. En uh, dan moeten we daar ook mee dealen. En dat is ook een uh, kwestie van topsport, denk ik. Toch werd er veel gesproken over de intensiteit van de baan. Moet de Olympische baan, waar over 14 maanden wordt gestreden om goud, zilver en brons, iets minder uitdagend worden? Bondscoach Bas de beven. Nu, op dit moment, zeggen we ja. als we zes maanden verder zijn en we hebben meer op seksuele toernoeren, parcours gereden. Een mens adapteert zich zo makkelijk aan omstandigheden. Dus ook aan zulke soort parcoursen. Ik bedoel, zes jaar, zeven jaar geleden, toen het Olympisch format... Hè, die grote banen in het leven we geroepen werden... Want iedereen ook zoiets van, dat is het belachelijk, daar gaat nergens over. Maar hier zijn we zes jaar later en we hebben vijf jaar lang ontzettend goede wedstrijden gezien. Nou, nou goed, dit is weer net een niveautje omhoog. Ook daar adapteren die sporters zich gewoon aan. We zijn alleen nu wel meer afhankelijk van weersomstandigheden. En daar heeft Bas de Bever ook wel weer een punt. De winnaars klaagden sowieso niet. Jelle van Gorkum met zijn tweede plaats en de Nieuw-Zeelandse winnaar. Mark Willis van Nieuw-Zeeland, de champion in Papendal. Jacqueline Govaert en Alain Clark. En wherever I go. De basketballers van Groningen hebben een uh, zevende duel afgedwongen... in de finale van de playoffs tegen Leiden. Net als in de vijf voorgaande finalewedstrijden... was de zegen voor de thuisclub. Het werd dit keer 63-57 voor Groningen. Verslaggever Leon Kersten sprak in Groningen met de twee coaches. Toon van helft van Leiden. En hij begon met de coach van de verliezende partij. Marco van den Berg, coach van Groningen. De eerste helft dacht ik... Waar is Groningen mee bezig? Ik niet. Helemaal niet. Het was gewoon een echte playoff finale wedstrijd. Maar ik zag heel veel dingen die ik wilde zien. En uh, dus, nee, nee, nee, dat vond ik niet. Ik vond wel dat er wat, wat fouten werden gemaakt. Maar ja, dat hoort ook bij een uh, wedstrijd 6. Ik vond jullie de eerste helft vooral aanvallend, erg individualistisch. De tweede helft ging die bal meer rond en dan creëer je ook meer ruimte voor jezelf. Nou, wat wij wilden is het, het post-op echt uitnutten. Dus het, het werd wat langer uh, gewacht voordat we de bal gingen bewegen. Dat klopt wel. Maar ik vind nog steeds dat je die post-op moet uitnutten tegen Leiden. Want dat is gewoon een voordeel, zeker als McGee naar de 4 gaat. Uh, we deden dat al iets te geforceerd, maar op een gegeven moment zag ik al wel dat de communicatie goed bleef. En in de tweede half kwamen we iets beter door, dus uh, nee. Ik, ik, uh, de signalen waar ik naar kijk, waarvan ik weet van nou, nu hebben we een kans. Die heb ik gezien en, uh, die heb ik gezien en uh, uh, dat is het enige wat ik belangrijk vind. En nu wedstrijd 7, zondagmiddag in Leiden. Ja, prachtig. Mooi kan niet. Nee, dat is precies wat uh, natuurlijk het basketbal wil. Eén wedstrijd die alles beslist. Um, hoe zit het met de druk? Nou, het is voor beide teams hetzelfde. Leiden speelt thuis, heeft het thuis voordeel. Dus wij moeten ervoor zorgen dat ze niet in die flow komen. Ze scheidt zich zo fluit als vandaag. Grote complimenten. Ik vond het echt verschrikkelijk goed. Dan heb je ook een eerlijke wedstrijd. Hè? Dan wordt het niet door calls beslist. Dus ik vond het uh, een mooie voorbode voor een, uh, voor een apotheose van de competitie. Nu is er zeven keer een zevende wedstrijd in een Best of Seven serie gespeeld. Kom je weer met je statistieken? Ja, kom ik weer met mijn statistieken, ja. Zes keer won de thuisploeg. En die ene keer won de uitploeg. Kan jij je dat nog herinneren? Zeker. Dat was bij mij in Nijmegen tegen Amsterdam. Ja. Ik heb er veel van geleerd. Ja. Kan je dat morgen meenemen? Tuurlijk. Wat is de les? Uh, nooit opgeven. Uh, blijf geloven in datgene wat je altijd doet. Uh, en uh, mentaal eisen sterk zijn. Ingrediënten voor een overwinning. Ja, maar Leiden is ook een heel goede ploeg hoor. Ik bedoel, uh, ik heb groot respect voor hoe ze gegroeid zijn dit jaar. En, uh, het is gewoon een terechte finale van de, van de mooie Nederlandse competitie denk ik. Toon van Helfteren, we zijn inmiddels ruim na de wedstrijd. Je zit nog steeds op de stoel van de bank naast uh, het veld. Waarom? Ik zit te wachten op de persconferentie die er zometeen uh, gegeven gaat worden. Wat gaat er nu door je hoofd? Nou, eigenlijk niks. Het uh, is geweest en uh, morgen een uh, nieuwe wedstrijd. Ik kan op dit moment niet zo heel veel mee wat er uh, net geweest is. Het enige is, uh, ja, je kan uh, gaan zitten denken van... Uh, hoe, kijk eens, hoe dicht, ondanks alles hoe dichtbij we er zitten... Maar ja, dat, uh, daar word je ook niet beter van. Dus uh, zelfs dat niet. Even over de wedstrijd. Rusland was 30-30. Jullie hadden de eerste helft maar vier keer balverlies. De tweede helft, nou, in ieder geval tien keer op een gegeven moment. Wat was dat verschil? Ik um, zou het niet weten, Leon. Laat ik het verstandigste zijn. Morgen, wedstrijd 7. Het thuisvoordeel is uitermate belangrijk. Um, is het dan nog nodig om een ploeg op te laden? Um, nee, kijk, opladen is, is uh, misschien niet het, het juiste. Kijk, ik denk dat de jongens uh, zover zijn dat ze zelf realiseren van uh, wat uh, dit vanavond opgeleverd heeft en wat dat inhoudt voor morgen. Kijk, we hebben de wedstrijd ook benaderd op die manier van een wedstrijd uh, om te winnen. Een wedstrijd uh, zoals we het hele seizoen de wedstrijden benaderd hebben. We komen hier voorbereid en al en we gaan proberen te winnen. Nou, is niet gelukt. Ik denk niet dat het uh, nodig zal zijn om vanmorgen de boel helemaal uh, om te gooien... of, of, of jongens echt uh, te, uh, te motiveren. Morgen is uh, de volgende wedstrijd. En, uh, waar ze zich, uh, het enige waar het morgen waarschijnlijk over zullen hebben... is uh, dat ze zich in uh, aanvallend uh, opzicht uh, iets meer manifesteren. Dat, dat bleef vandaag een beetje achterwege. Ja, daar bent hij. Daar ben ik. Toon van Helftre was de laatste die u hoorde. Uh, coach van Leiden, Toon van Helftre, verliezend coach dus. In gesprek met Leon Kersten, daarvoor hoorde nu Marco van den Berg, de coach van Groningen. We gaan even bij tennissen kijken. Want hoe doet Rus het, uh, Mark? Nou ja, niet zo best. Ja, je kan ook zeggen dat uh, Maria Kirilenko het heel goed doet. Dat is, uh, dat is ook wel waar. Maar uh, ja, Rust heeft uh, toch heel veel problemen. Vooral, uh, ja, ik, ik zei het eerder al, bij, in het vrouwentennis is de return. Hè, de, de, de, hoe je in de rally komt is vooral heel belangrijk. Ja, Rust die slaat heel veel tweede services. Ze heeft er elf geslagen. En van die elf services, in, in, in die elf gevallen, halen ze maar drie keer het punt binnen. Het, het, ze heeft heel veel problemen met de uitstekende returns van, van Kirilenko. Die gevarieerd speelt en die, niet, niet echt het tempo heel hoog houdt. Dat is natuurlijk een spelletje zoals Rus gespeeld ja, eenmaal waarom hoog tempo spelen. Ze varieert wat dan goed ze is een beetje een hoge bal, af een beetje een slice met de backhand ertussen door, met tempo wat, uh, ja, ja, tempo wat uit de wedstrijd te halen. Maar vooral die returns uh, op de service van Rus, van de, van de, van de van Kirilenko, die zijn uh, uitstekend. Daarmee neemt ze eigenlijk steeds in de rally, in de service games van Aranska Rus het, uh, het initiatief. Ja, en dan, dan loopt de Nederlandse gewoon, uh, gewoon achter de feiten aan. Het is, uh, het is wel zo die tweede break. Want het werd, na nou, die eerste break heb ik verteld, toen kwam ze 2-0 achter en de, de service Daarna kwam ze 40-15 voor Arantzka Rus. Eerst sloeg ze een dubbele fout. Ja, van, nou, toen, was, toen was het een beetje gebeurd. Uh, Kirilenko die, uh, die, die brak haar vervolgens 3-0. En uh, Kirilenko die houdt nu ook haar tweede service game in deze eerste set. Dus ja, Rus die is er nog, uh, een, nog niet helemaal in de partij. Die, die eerste service, dat percentage zal gewoon veel meer omhoog moeten. Omdat die tweede service gewoon wordt aangepakt door de Rus in. Het staat inmiddels uh, na 23 minuten spelen 4-0 in het voordeel van uh, Maria Kirilenko. Tim Knol en Gonna Get There. Het is dus vijf over half acht. Over iets meer dan een uur. Begint de Champions League finale. Tony Bruanslot is inmiddels gearriveerd. Die hoort hier straks na achter met zijn analyse. Voor de mensen die hem niet kennen, hij won in 92 met Cruijff en Koeman en Barcelona. Natuurlijk op Wembley toen de tijd, dankzij die mooie vrije trap van Koeman. Komen we straks uitgebreid op terug. Eerst eh, naar het hockey, want eindelijk pakte Amsterdam de landstitel. Na 2004 werd er geen kampioenschap meer gevierd door de ploeg, maar vanmiddag werd Bloemendaal verslagen. In het tweede duel van de finale play-offs won Amsterdam naar strafballen van Bloemendaal. Doelman Klaas Vering was de grote man. Hij stopte een strafbal van Ronald Brouwer en daarna barstte het feest natuurlijk los. Verslaggever Geert de Groot plukte de winnende trainer Taco van de Honert uit het feestgedruis. Bloemendaal verslagen Taco, die waren op weg naar hun zesde titel en daar zette Amsterdam een streep doorheen. Uh, ja, nou, het was uh, wel erg spannend. Het was, uh, op het laatst kwam nog een cent onder druk en wordt het echt wel spannend. Maar toen de strafballen wer werden, toen uh, met Klaas Vering in deze vorm... Dan dacht ik van, nou, nah, nu kantelt het helemaal, want nu zijn wij weer in het voordeel. Geweldig heeft hij gekiept vandaag, met name in de tweede helft toen Bloemendaal enorm drukte. Ja, het schiet er het hele seizoen al. Hij heeft voor ons echt wedstrijden gewonnen. En het is echt ongelooflijk vandaag ook weer. Hij pakt die laatste strafbal even uit de bovenhoek. Alsof je al weet dat hij daar kwam. Dat is echt uh, ongelooflijk knap. Kwalitatief, Taco. Zag je een verschil tussen de wedstrijd vorige week en vandaag? Ja, ik denk vorige week. Tenminste, ik denk voor de, toe, voor, de, voor de toeschouwer vorige week veel leuker was. Want het ging veel meer heen en weer en het was echt een open wedstrijd. En nu was het de eerste, dat waren wij En de tweede dat was het Bloemendaal. En dan wordt het altijd een beetje, ja, misschien corners en hoop op een kans. Dus het was een minder open, minder aantrekkelijke wedstrijd, denk ik. Waar ligt zoiets aan? Is het de spanning bij Bloemendaal dat ze moeten, moeten, moeten? Of is het bij jullie van, nou ja, het ging zo goed vorige week... We redden het vandaag ook wel. Nee, dat hadden we helemaal niet. Dat hadden we, echt, uh, we waren weer echt volop aanvallen en gewoon weer uh, echt ervoor gaan. Ik denk dat het ook scheelt dat, uh, met alle, met, dat hij speelt bij Bloemendaal. Maar als Teun niet meedoet uh, is zijn wedstrijd toch... Ja, weet je, hij, uh, hij kan zulke mooie dingen doen. Dat het publiek heeft dan gegarandeerd heb je een aantal momenten dat je punt op puntje van je stoel zit. En dat is nu wat minder. Het was iets zakelijker, denk ik, dan vorige week. Maar wanneer drong dat bij jullie door uh, dat Teun er niet bij zou zijn vandaag? Nou, eigenlijk met het al. Want hij bleef een beetje bang zitten. Hij liep niet echt mee. Dus we hadden zoiets van, nou, die gaat uh, of heel kort meedoen of niet. Dus uh, ja, maar goed, hebben we, verder, we hebben ons sowieso niet aangepast, ook niet op teun. Dat hebben we vorige week ook niet gedaan, het hele seizoen niet. Dus, maar ja, je voelt wel, het is wel een rustig idee als je niet meedoet. <laughs> Hoe erg snakte Amsterdam na deze titel? Ja, ik denk wel veel. Er zijn zeker, uh, zeker een aantal spelers bij ons die, die hem nog nooit gewonnen hebben. Wat ouderen, zeg maar. En die, uh, ja, die, dat, dat wordt op een gegeven moment wel een beetje frustrerend als je hem steeds niet wint. En steeds weer in die finale staat. Dus ik denk de laatste 7, 8 jaar iets van 4, 5 keer in de finale gestaan. En steeds een bloem aan verloren. Dus voor, zeker voor de oude taken, Geert-Jan en Floris uh, Evers en zo. Is het wel heerlijk dat ze hem een keer winnen? Taken van de dat was dat tegen uh, Gerard de Mark Brasser. Um, ja. Wat is er met Russen dan? Nou ja het, is, uh, ja, het is nu wel wat uh, gejuicht. Dat komt uh, voornamelijk van de Nederlanders. Maar dat is meer een, uh, ja, een aanmoedigingsapplaus voor Arantxa Rus. En omdat ze nu drie uh, breakpoints heeft op de service van uh, Kirilenko. Maar ja, heel erg best gaat het niet, Robert. Met uh, Arantxa Rus is uh, tot nu toe al drie keer gebroken. Ze staat 5-0 achter in de eerste set. En dan hebben we nou, precies een half uurtje gespeeld. Als je de cijfers uh, er even bij pakt. Ja, het is misschien een beetje scorebordjournalistiek. Maar ja, goed, het hoort er nou helemaal bij. Uh, de eerste servicepercentage laag. 57 procent. En als die eerste service dan goed is, dan haalt ze nog niet eens... in de helft van de gevallen zit ze de onder de 50 procent, haalt ze de punten binnen. Maar ja, wat vooral heel opvallend is, uh, als ze die tweede service slaat... ik zei het eerder al, 13 keer heeft ze dat gedaan... daar heeft ze maar drie punten opgehaald, 23 procent. Ja, dat percentage is natuurlijk veel te laag. En wat ook nog enorm opvalt, 17 onnodige fouten al van Aranske Russen. Zijn er dus wel? Ja, precies. Nou ja, er zijn er vijf games gespeeld. Als je dan 17 uh, onnodige fouten maakt, terwijl ze er nu uh, weer eentje slaat... terwijl ze een beetje onder druk werd gezet... Maar, 17 onnodige fouten en we delen dat door, uh, door het aantal games dat gespeeld is. Ja, dan, dan, dan, dan zit je op de drie meer dan drie fouten uh, onnodige fouten per game. Ja, En dan wordt het wel heel erg lastig om, om, om die games binnen te halen. Maar Kleister stond ze 5-2 achter ook. Hè? Daarom we hoeven niet we hoeven niet te wanhopen, maar ze moet wel snel zorgen dat ze in de wedstrijd komt. En uh, de manier waarop Kirilenko speelt is wel even de manier even wat anders dan wat Kleister speelt. Want Kirilenko kijk, maakt gewoon geen fouten. Rust die gaat de, de rally wel aan en die probeert de rally uh, dan ook wel te dik. Tieren. Ja, Kleister die maakte dan op een gegeven moment de fout, waardoor Rus niet hoefde te scoren. Maar Kirilenko maakt gewoon heel erg weinig fouten. Die, die speelt nagenoeg foutloos. Ik zei het net al, speelt het, het spelletje slim. Varieert goed. Af en toe een vertragende bal er tussendoor. Ja, en daar heeft Rus nog moeite mee. Rus die heeft dan het idee dat ze moet gaan scoren. Gaat dan ook forceren. Ja, en dan kom je inderdaad, als het dat niet lukt, kom je op zo'n zo'n hoge foutenlast uit. En Rus stond 40-0 voor. Kirilenko inmiddels teruggekomen tot, tot 40-30. Bij die stand van 5-0 in het voordeel van de, van de Rus in. Ja, het is tot nu toe nog, nog allermij minste overtuigend wat uh, Ranske Rus laat zien. Ja. Degene die we zo horen kreunen, dat is niet Rus, hè? Nee, dat is niet Rus. Dat is inderdaad dat is Kirilenko. Inderdaad. Nee, Rus die niet. Nog niet. Misschien moet ze dat wel gaan doen. Nee, dat is, dat is flauw. Ik bedoel, het is, ja, ze zit niet, niet, niet goed in de wedstrijd. Ze heeft heel veel moeite met die Kirilenko. Maar goed, daar hadden we natuurlijk van tevoren al van geconstateerd... dat dat meisje gewoon ontzettend goed kan tennissen. Uh, veel ervaring heeft. Het, het slim speelt. Misschien, ja, ik weet niet of dat nog meespeelt speelt bij Rus. Het is natuurlijk een lange dag geweest. Je weet wel, ik ben de vierde partij. Maar ja, je zit dan toch van... wanneer moet ik de baan op, hoe snel gaat het, wanneer ga ik trainen wanneer eh, inslaan, wanneer eh, eet ik, wanneer doe ik mijn warming-up, dat soort dingen Kirilenko zal daar veel meer ervaring ook in hebben dan Aranska Rus misschien dat dat meespeelt, dat ze daar wat stroefheid uit de eh, stakloppen komt nou, het, het, het applaus Robert, eh, en bij een bijna ovationeel rationeel applaus, je zou bijna denken dat ze door is Rus, maar eh, de eerste game is binnen gelukkig maar, ze staat op het scorebord ze heeft eh, Kirilenko ook eindelijk een keer gebroken maar hij staat natuurlijk nog wel uh, altijd uh, twee breaks achter in die eerste set, 32 minuutjes gespeeld, 5-1 in het voordeel van Maria Kirilenko. Nou, op naar de 57 maar. Morgen zijn in Hengelo de jaarlijkse FBK Games... de grootste atletiekwedstrijd in ons land. Vandaag kon het publiek daar al kennis mee maken... met een aantal wereldtoppers van het kogelstoten. Dat gebeurde in het centrum van de stad... waar men de wereldkampioen, de Olympisch kampioen... maar ook Nederlands kampioen Rutger Smit bijna kon aanraken. Vlak naast de markt en tussen de terrasjes... was een speciale greffelbak aangelegd... waar het winkelende publiek enthousiast op afkwam. Verslaggever Floris van Hoorn ging er ook kijken en maakte daar de volgende reportage. Goedemiddag, gaat u iets willen drinken? Goedemiddag. Goedemiddag. Eh, Ach, voor haar een cappuccino ja. en voor mij een koffie. Ja, dat is het. We nou, zitten uh, ja. allemaal okay, in uh, achter het we willen even eiken op dat moment. Eigenlijk. Achter het net, ik, ik introduceer ze en ze, laat, uh, ze komen even naar voren. Even zwijf, uh... Kom maar aan bij je. Twee bakken, maar twee. Vijf schalen voor twee. Juk, Marien Martin. Yes. yes, thank you. Ries Hoffa. Ja. Yes. Thomas Majewski. Ja. Thank you. Estelle sure. Armnels. Yes, you're welcome. This is the toilet. Dag meneer. Ik uh, twee lange backschool. So, okay, your... it is around um 5 minutes before 2:30 there will be a presentation okay. of you. So, um, if you will stand in the ring, you will be... De directeur van de FPK Games, Jan Agribel. Kogelstoot in het centrum van Hengelo, vlak bij de markt, het uitgaanscentrum. Waarom? Nou, we proberen de atletiek wat meer bij de mensen te brengen. Dat is eigenlijk de, de basisgedachte. Uh, wij zijn uh, met de FBK Games natuurlijk uh, een evenement van wereldniveau. Topatletiek. Uh, daar zijn we buitengewoon trots op. Maar het is niet meer voldoende. Je, je moet uh, je moet evenementen uitbreiden. Je ziet ook bij alle wielerwedstrijden bijvoorbeeld dat ze de dag ervoor uh, amateurwielerwedstrijden uh, hebben. Uh, alle, alle evenementen breiden hun evenement uit. Nou, dat zijn wij ook aan het doen. Dus wij uh, we hebben dit jaar een uh, driedaags atletiekfeest in de binnenstad voor het eerst georganiseerd. Met dank aan het ministerie van VWS. Het is een pilot... In het kader van het Olympisch Plan. En uh, zo proberen we de, de sport naar de mensen te brengen. En, uh, en mensen een beetje warm te maken voor atletiek. Waarom het kogelstoten? Nou ja, je kunt niet alle sporten natuurlijk doen. Er werd vorige week uh, uh, gekscherend gezegd uh, discus werpen. Maar dat lijkt ons een brug te ver. Uh, ja, uh, een heleboel andere sporten is, is, is denk ik wel... Uh, uh, uh, atletiek onderdelen is ook lastig. Nou, wij hebben dit idee uh, niet zelf bedacht. Moet ik eerlijk in zijn. Uh, Stockholm doet het al voor het vijfde jaar. Vorig jaar hebben ze ook in het jury gedaan, bij, allebei bij Diamond League wedstrijden. En uh, bij, uh, ze waren allemaal ontzettend enthousiast erover. En de, de kogelstoten zijn heel erg enthousiast. En wij hebben natuurlijk onze eigen Rutger Smit, die ook een paar keer heeft geroepen dat hem dit fantastisch lijkt. Dus uh, ja, dat was een beetje uh, een inkoppeltje van ons eigenlijk. FBK Games, met begeleiding van het carillon FBK Games 2011. Kogelstoten voor de mannen. Rutger Smit, wat dacht je toen je hier kwam? Ja, gaaf. Weet je wel, publiek er dicht dichtop. Dit, uh, dit is leuk. Je kijkt uh, de beste wereldjaarprestatie wordt er gestoten door Reese Hoffa. Dat is natuurlijk niks voor niks. Weet je wel, uh, uh, iedereen vindt het leuk om hier te stoten. Wat doet dit met een kogelstoter? Ja, dat geeft een kick. Hè, weet je, anders zitten we in een stadion uh, ver weg bij de mensen vandaan. Er zit de baan tussen en mensen kunnen niet echt zien hoe ver, uh, ja, hoe ver uh, 20 meter is. En, uh, en hier zit iedereen dichterop. Zijn mensen zijn enthousiast. En dat, uh, dat geeft er gewoon een kick. En ze komen allemaal voor jullie? En, en, en voor ons. Dus uh, ja, ja, dat is gewoon super. Je kijk, uh, alle aandacht is inderdaad alleen voor ons. En het is mooi... Uh, dat, het, dat de mensen zo dichterop. Weet je al, zijn grote jongens, sterke jongens. Vinden mensen ook mooi om, uh, ja, gewoon om naar te kijken, die uh, krachtpatsen. En het is gewoon een krachtonderdeel. dus een beetje, een beetje show, is het? Dus uh, ja, het is gewoon prachtig. 21 meter 87 in zijn eerste poging. 21 34 in zijn tweede poging. De leider in de wedstrijd. De beste kotestoter van de wereld in dit jaar tot dusverre. Hier komt hij voor zijn derde poging. Hengelo, Ries Hoffa. 2096. 2096, 20, 96. 20, 96, 20 96 in de second place, Dylan Armstrong. De eerste twee waren ongeldig. En we wilden hem natuurlijk zo graag zien trannen hier met die kogel. Hier komt die. Rutger Smit. Hij kan het niet voor elkaar krijgen om hem geldig te houden, dames en heren. Helaas, Rutger Smit. Vandaag dan niet in Hengelo, maar we zien hem zeker terug. Morgen met de discus in het stadion en natuurlijk binnenkort ook weer met de kogel. Rutger, wanneer heb je de laatste wedstrijd op kogel gehad? Uh, dat was in 2008, Olympische Spelen in Peking. Ja, dat was uh, outdoor. En uh, indoor heb ik nog uh, twee kogelwedstrijden gedaan afgelopen februari. Zijn daarmee de drie kruisjes verklaard? Uh, nee, nee, de drie kruisjes zijn, uh, die, uh, die kun je verklaren door uh, gebrek aan ritme. Ik raakte een week voor de Europese kampioenschappen indoor raakte ik geblesseerd aan mijn, aan mijn borstspier. Uh, die scheurde ik licht in, een klein scheurtje zat erin. En, uh, ja, uh, uiteindelijk ben ik weer begonnen, maar ik had vrij snel weer last. Toen heeft mijn sportarts Peter Vergaard gezegd dat ik de kogel sowieso even helemaal moest laten liggen. En dat heb ik gedaan. Anderhalve, anderhalve maand geen, geen kogel aangeraakt. En uh, voor deze wedstrijd vier keer erop getraind. En, ja, gebrek aan ritme en daardoor uh, ja, drie, uh, drie geld gestoten. Met wat voor gevoel sluit je dan de wedstrijd af? Nou, ik, ik, ik had er net met mijn trainer over. Dus ja, het begint, begint wel te komen. Hij zag goede dingen, maar uh, ja, het is jammer. Maar ik wou graag deze wedstrijd meedoen. Dat, dat is gewoon zo. En misschien, uh, misschien had ik het niet moeten doen. En, uh, maar goed, uh, ja, dat, uh, ik heb het eenmaal wel. Ik wou hier eenmaal stoten. En ik denk, misschien uh, stoot ik uh, 20 plus uh, door uh, enthousiasme van het publiek. Dat het, zo, uh, dat het zo dicht op zit en dat het hier in het centrum is. Dus, uh, maar goed, eraan. Ik, uh, ik zie het positief in. Dames en heren, de nieuwe aanvoerder van de wereldseizoenranglijst. De winnaar van het koopelstoten hier in Hengelo. Komt uit Amerika. 21 ,87 meter en 87 Hij loopt een eerder ronde. Zijn naam is Reese Hoffa. Ja, de wedstrijd werd dus gewonnen door de Amerikaan Reese Hoffa. Die met 21 meter en 87 centimeter de beste prestatie van het jaar afleverde. Rutger Smits kwam niet tot een geldige stoot en eindigde dus house. Laatste, Dat is toch wat triest. Hoe gaat het met de Ransja Rust? Mike ja, niet goed, uh, Robert. Nog altijd uh, niet goed. Eerste set uh, verloren 6-1. Eerste service niet goed. Tweede service niet goed. Te veel fouten. Ze forceert veel te veel. Uh, ik zat net even naar het aantal fouten te kijken. In de, eerste, in de eerste set. Dat zijn er 19. Nou, Misschien weet je nog dat ze in de hele partij tegen uh, Kim Kleisters... in drie lange sets 22 onnodige fouten sloeg. Ze zit nu al op, uh, op 19. Vier keer geserveerd in de eerste set. Alle vier de service games uh, heeft ze ingeleverd. Ja, het, is, het is gewoon niet goed. Het is, het is, het is jammer. Uh, weet je, je hoopt toch dat ze dat ze zeker na zo'n partij dat ze weet je, daar toch een, een boost van krijgt. Zo van, nou, hè, weet je, uh, ik ga er vol in, ik ga er vol tegenaan. Dat probeert ze misschien ook wel. Maar dat is gewoon op alle fronten is het gewoon, is het gewoon niet goed. En, en ja, de, de, dan ga je van een speelster als uh, Maria Kirilenko nogmaals, wat gewoon een uitstekende speelster is, uh, zeker tot de top 20, top 25 van de wereld behoort al jaren. Ja, ga je het echt niet redden. Kirilenko tweede set nu begonnen met uh, 1 puntje voor Rus, 40-15 en de Rusin, de Rusin maakte, maakte de game uit. Dus ja, Ranske Rus, eerste set 6-1 verloren en in de tweede set 1-0 achter. Het is ja, om een beetje nou, ja, treurig van te worden, Robert. Marea dolore, cuando se inmale a su cuando se inmale a cuando se cuando se cuando se cuando se su vela, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, Wanneer cuando se de cuando se de problemen cuando se je in de problemen bent, wanneer cuando se de cuando se wanneer de se bent, wanneer je cuando se problemen bent, wanneer je baila, baila. baila, baila, baila, baila, baila, de problemen bent, wanneer ik maar no rumba taait aan. que yo siempre Ik andare Quando sei mare ad dolore quando sei che mal d'amore quando sei inmala su vela quando sei inmala dolore quando sei inmala dolore quando sei in Cuando se infla la su vela cuando se infla todo bien baila baila baila baila baila baila baila baila En daarmee van de Gypsy Kings. Sport, kort. Vasily Karienka uit Wit-Rusland heeft de 20e etappe van de ronde van Italië gewonnen. Kirienka kwam na een rit over 242 kilometer alleen over de streep. De Venezolaan Rugano finishte op 4 minuten en 43 seconden als tweede. De Spanjaard Alberto Contador behield de roze leidersdrui. Hij eindigde als achtste in het wiel van Rabo-renner Steven Kruiswijk... op bijna zes minuten van Kirienka. Kruiswijk staat negen in het algemeen klassement. Contador begint morgen met een flinke marge aan de afsluitende tijdrit in Milaan. Italianen Carponi en Nibali moeten respectievelijk 5 minuten 18... en 6 minuten 14 op hem goedmaken. En Nathalie Grinham is uh, Europees kampioen squash geworden. In Warschau won ze de finale van Camille Sermi. Grinham, van oorsprong Australische, komt sinds 2009 uit voor Nederland... en won haar tweede Europese titel. Laurentjan Anjema won in Warschau brons. Anjema versloeg in de troostfinale de Zwitser Nicolas Müller. En Philippe Gilbert heeft de koninginrit de van de ronde van België gewonnen. De Belgische renner was de snelste in een rit over 202 kilometer... van Bertum naar Eupen... en verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement. Gilbert verdedigt morgen in de slotetappe een voorsprong van 19 seconden op zijn landgenoot van Avermaat. Judoka Dex Elmond heeft in Moskou het Grand Slam toernooi gewonnen. In de categorie tot 73 kilo... won Elmond de finale van een Duitse Vulk. En de Nederlandse volleyballers hebben in de European League met 3-0 van Spanje verloren. Gisteravond won de ploeg van bondscoach Benne nog met 3-0 van hetzelfde Spanje. Maar vandaag waren de rollen dus duidelijk omgedraaid. Mark Brasser, gaat het al een beetje beter? Nou ja, je wil het zo graag. Hè? Aan elk punt wat Rus pakt, dat grijp je dan maar aan. Zo van, nou, Het gaat iets beter. De laatste rally, een hele lange rally. De laatste twee rallies waren, waren vrij lang. De laatste was de langste 27 slagen heen en weer. Die werd door Rus gewonnen gelukkig maar. Want ze zat een breakpoint tegen. De eerste service game in, in de tweede set. Meteen alweer twee breakpoints tegen. Ja, als, als hij nu de service game inlevert, dan zou het wel eens, wel eens heel hard kunnen gaan. Rus die ja, misschien ietsje beter in de, in de, in de wedstrijd... komt. Ja, dat kan je ook niet echt zeggen. Maar in ieder geval het wat... wat Zeker, er speelt ietsje wat minder fout. Maar Kirilenko nu zelfs, zelfs met een fout. En dat betekent het voordeel van Aranska Rus. Misschien dat ze de, de service game kan, kan houden. Daar misschien wat, wat moed uit kan putten. Misschien ja, ze moet, Die foutenlast moet naar beneden. Ze moet zekerder worden in die rally. Ze moet Kirilenko niet het idee geven van... nou ik hoef alleen maar te verdedigen, de bal terug te brengen. En Rus maakt de fout wel. Op het moment dat Rus gewoon gaat scoren... en de rally aangaat en, de rally, en die rally's gaat winnen... Ja, dan zal Kirilenko iets anders moeten gaan verzinnen... Om, om, om het spel van Rus weer te ontregelen. En dan wordt het een wedstrijd. Dan wordt het een tactisch spel. Nu is het gewoon een richtingsverkeer nog steeds eigenlijk. En dan loopt Rus achter de feiten aan. Ze heeft dus nu, staat dus nu op voordeel in de service game in die tweede set. Dan laten we hopen dat ze dit, dit punt binnenhaalt. Want als ze weer achter de feiten gaat lopen dan, ja, dan, dan wordt het gewoon een ontzettend lastig, lastig verhaal. Kirilenko speelt goed. Nog steeds, dat moet gezegd. En, en, en ja, je ziet de ervaring, zie je eigenlijk wel aan de spel af. Ze heeft het van tevoren allemaal goed bedacht. Terwijl ze nu een geweldige dropshot slaat, wordt door Rus gehaald. En dan de Pasing van de Russian maar die gaat uit. En Rus die zich eventjes uh, verstapt. Misschien een beetje een uh, stroef, uh, stroef plekje op de baan. Uh, waardoor uh, Rus uh, ja, een beetje aan het, aan het wankelen werd gebracht. Ze kijkt ook een beetje moeilijk. Het gaat, uh, het gaat gelukkig goed. Ze kan door. Het is 1-1 uh, in de tweede set. Uh, Kirilenko won de eerste set. dik met 6-1. Kan nog alle kanten op. Goed, wij gaan ons uh, langzaam voorbereiden op uh, de grote finale. De Champions League finale live vanaf kwart voor negen. Tony Slot is hier in de studio. En ik kan u nu al zeggen... Er zit een grote verrassing in de opstelling van Barcelona. Ik ga er verder niks over zeggen. Want uh, dat komt zometeen na achterwel. En dan de analyse ook van Tony Bruin -Sotts. Waarom er voor die opstelling is gekozen van Barcelona. Straks meer. Na de Novationaal van 8 uur. Graag tot zo. Wonderlijke ware verhalen rond één thema. in Plots. Wanneer, wanneer, wanneer ga je eruit zenden dan? Nou, ik ben nu allemaal dingen aan het opnemen samen met anderen. En zondag wordt het uitgezonden. Hoe laat dan? Op kwart over zes. Op Radio 1. S'morgens? S'avonds. s s'avonds. om kwart over één. O, nee, nee, kwart op over, zes. over zes. Luister morgen om kwart over zes naar Plots. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Zaterdag 4 juni speelt het Europees Orkest van de 21ste eeuw... in de Stadhuishal van Arnhem. Kijk op ereprijs.nl. Michiel van Ressem, wethouder cultuur van Arnhem... culturele hoofdstad van Gelderland. Smart people met smartphones. Opgelet. Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl matchingnl Are you smart enough? Tienduizendmaal happiness. Een tentoonstelling over gelukssymbolen op porselein uit China. Dus kom voor je geluk naar Leeuwarden.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 122 dagen vol cultuur. Kijk voor het volledige aanbod op CultuurZomermaastricht.nl. Dit is Radio 1.